Een heleboel mensen worstelen weer met het maandagsyndroom. Ja. Je hebt nergens last van? Nee, ik ook niet. Ja. Maar ja, je hebt van die mensen. Die ik had hebben... het gisteren. Ja? Ja, gisteren had ik het maandagsyndroom. Oh. Ja. Ik moest heel vroeg mijn bed uit. Ja, dat kan helemaal niet, Dolly, want het was gisteren zondag. Ja, nou, Heb je het zondagsyndroom. Nee, het was het maandagsyndroom. Oh. oh, nou Ja. Ga nooit met een vrouw in discussie. Je verliest het toch, dus laat me maar niet doen ook. Hey, hallo, Hé, goeie... Hey, goedemiddag. We zijn er weer, hè? Ja, zeker. Ja. ja. Anders hadden we dit niet kunnen zetten. Nee, nee, dat is waar. We ja. Ja, hebben gewoon van tevoren opgenomen zijn. Oh, dat kan ook natuurlijk. Ja. Nee, dat is niet waar. We zijn er dus zelf. Kijk ja. maar op uh, CFM-Live. Nee, Life, nee camera's hè. doen het niet. Ah, echt? Nog steeds niet? Nee. Even Kunnen, dikke, kunnen We niet, kunnen we niet meer gerepareerd. Ah. Kan oh, dus ik hoef dus ik kan gewoon in mijn joggingbroek komen. Ik kan gewoon in een bikini gaan zitten. Met nee, deze warm... laat ik dat nou maar in mijn joggingbroek. Volgende okay. keer. Ja. Nou, dit is Zalvoort Leust, goedemiddag. En uh, we gaan iets anders beginnen dan uh, normaal te doen gebruikelijk is. Oh, waarom? Nou, omdat ik een première heb, denk ik. Ik denk dat ik een première heb. Een première? Ja. Ik heb hem. Ik denk dat ik weer een première heb. Heb je een film meegespeeld of zo? Nee. Oh, wat dan? Iets nieuws. Iets nieuws? Ja. Toch niet van Paul McCartney, hè? Nee. Oh. Nee, is het nieuws van we... John Lennon? Nee. Ah, Nee, je raadt het lekker toch niet. Nou, ik, ik stop er ook mee. Ik pas... Nee. Zeg het. Sinds afgelopen vrijdag... Uh, ja. Je hebt tegenwoordig als er nieuwe albums aankomen... en nieuwe LP's of albums, noemen we dat maar even... dan gaan ze tegenwoordig gaan ze van die teasers uh, maken. Hè? Dus dan komt alvast één nummer of zo... dat komt dan gewoon vast. Dan word je een beetje lekker gemaakt. Nou, oh. en ja? zoiets heb ik nu dus ook weer gevonden... Okay. Want sinds af... Ja, dat heb je, hè. Uh, ik, ik, Dit kwam via Facebook. En ik vond het ontzettend leuk dat ik het tegenkwam. En ik heb het thuis al zeker tien keer gedraaid. En het is vreselijk mooi. Ja. Maar goed, dus uh, de 3 in 1 komt iets later. Want we gaan eerst naar de première luisteren. En dan moet ik eventjes... Even heel handig zijn. Maar dan moet ik dit even uitzetten... En dan moet ik even overschakelen naar internet. Oh, oh, oh, oh. En dan Hele moet ik... systemen gaan die ombouwen. Ja. Voor, voor een nieuw... Maar hier een is die, hoor. Ja, ja, ja, oké, okay, nou. De nieuwe van Bouwden de de Groot. Oh. Het liedje heet De Boom. Het is samen met de Dutch Eagles. Er stond een boom in het bos. Tot hoog in de hemel. Zijn voeten in de aarde. Hij kwam nooit meer los. Een man liep voorbij.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 De man van de die dat sta ik niet toe Alleen een orkaan, maar deze boom verder Dat is de natuur en zo zal het dus gaan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 het liedje, het album gaat uh, even wegheten. en uh, Nee, één keer is genoeg. Uh, <laughs> uh, het album gaat dus even weg heten. En nou ja, dit is dan alweer zo'n teaser, zou ik maar zeggen. He, zo even zo'n voorproefje dat je ongeveer weet welke kant het op gaat. Nou weet je dat nooit met Boudewijn de Groot... want die heeft altijd heel veel verschillende... prachtige dingen op zijn album staan. Maar dit, uh, dit is een uh, lekker voorproefje, mag ik zeggen. En uh, hij doet het met de uh, Dutch Eagles. En dat is, een, dat is een fantastische band. Ik weet niet of jij ze wel zo zien hebt... maar dat is echt nee. een helemaal te gekke band. En die klinken bijna nog beter dan de Eagles zelf. Uh, echt een fantastische uh, groep mensen... die uh, dan het repertoire van de uh, Eagles spelen. Uh, nou, dat is echt uh, fantastisch om dat te horen. Ik heb er een keer een concert van ze gezien. En dat uh, was uh, zeer de moeite waard. Pff. Nou, oké, okay. de boom dus. En uh, première hier bij CFM. Van, uh, tenminste voor Zandvoort, neem ik aan. Ik neem niet aan dat iemand het al eerder voor mij gedraaid heeft. De boom, dat was hem. En nou mag je 3-1. Hoe vind je die? Nou, dat vind ik heel leuk. Want okay. ik heb een uh, prachtige 3-1, denk ik, uh, klaarstaan. Ja. Het is niet zomaar een 3 in een nee. uh, Het gaat er ook een beetje om. Ik, ik heb een beetje uh, hem gepikt uit de rubriek artiest in het licht. Want hij is ook jarig vandaag. Dief. Maar ja, drie nummers waar ik niet uit kon kiezen. En vandaar dat ik heb gedacht van, weet je wat? We bombarderen hem gewoon voor drie-in-de-een vandaag. Dief. Chris Andrews. Dat ben je toch een dief? Ja. Die je het zomaar pikt. Ik, doe ik pik het allemaal maar. Oké. Okay. Three in one in Meme, meme, meme. Ja, dit was Chris Andrews. En we hebben dus geluisterd naar Yesterday Man, Pretty Belinda... en To Whom It Concerns. Uh, Chris Andrews is geboren op 15 oktober 1942 in Romford. Uh, wat er dus voor gezorgd heeft dat hij een Britse zanger is. Andrews maakte zijn eerste tv-optreden in 1959... En tussen 1963 en 1965 schreef hij verschillende liedjes voor Sandy Shaw. En als zanger had hij in 1965 een succes met de single Yesterday Man. Dat nummer dat heeft destijds twaalf weken in de top 40 gestaan... met als hoogste positie de nummer 2. En het andere nummer wat we net hoorden, To Who Mit Concerns... Dat nummer heeft 15 weken in de top 40 gestaan. En de hoogste notering daarvan was op 3. En Pretty Belinda heeft als hoogste op 8 gestaan. En bleef 9 weken in de top 40 aanwezig. En dat was in het jaar 1969. Chris Andrews was dit. En dan gaan we nu gewoon door met... Weet ja, uh, je wat zo ja? jammer is? Hadden we ja, het dat net zei op, je he? tegen oh, me. Daar dat had ik de... geen idee van. Nee. Wat zo jammer is dat uh, als je tegenwoordig op die streaming uh, audio uh, die nummers zoekt. En je neemt de eerste versie die, uh, die je dan tegenkomt. Dan heb je vaak te maken met een hele slechte remake. En dat was in dit geval drie keer ook het geval. Dus je, daar kan jij niks aan doen. Maar dat, dat vind ik zo uh, idioot van, van die media. Dat er dan versies komen die gewoon echt honderd keer minder zijn dan het origineel. Want je kon nu bijvoorbeeld horen dat hij, dat hij die hoogte al bijna niet meer haalt... die hij vroeger als jonge vent natuurlijk makkelijk haalde. Ja. En dat was, een, een, dat was gewoon een heel groot verschil eh, met, met de originele versies. Die klinken dan gewoon wel wat, wat meer s achtig maar ze zijn toch wel mooier, hoor, vind ik persoonlijk. Ja, ja, ja. ja gewoon omdat de... De artiest nog beter in zijn kracht stond, bedoel je precies, en nog een betere techniek had. Ja. ja, precies, dat bedoel ja. ik. Goed, euh, nou daar gaan we niet lang over zeuren want dat nee, uh, doen we gewoon niet doen. Nee. We gaan gewoon lekker door. Artiest in het licht: Chris de Burg. That You might- Shut sure.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 een heerlijk nummer, Lady in Red, van Chris de Burke, geboren uh, vandaag dus, uh, maar dan, uh, <laughs> uh, even kijken hoor, uh, ja, 1948, hij is bijna net zo oud als ik, dus ook 70 geworden vandaag, deze beste man, Chris de Burke, en uh, het is een uh, meneer die uh, geboren is als Christopher Johan Davison. En dat gebeurde in Venado, in Venado Tuerto, moet ik zeggen, en dat ligt in <coughs> Argentinië. En eh, dan denk je, ja, de Burke, Hij wordt gezien als een eerste zanger. Ja, dat kan natuurlijk wel kloppen. Want eh, hij werd geboren binnen het gezin van eh, Charles Davison. Een Brits diplomaat. En secretaresse Maeve de Burke. Grootvader eh, van eh, moederskant was. Eh, Eric de Burg. En dat was een Brits legerofficier... en in die hoedanigheid enige tijd... chief of the general staff. Ja, dat is een, hoge, een hoge positie. Onder zijn voorvaders... bevindt zich uh, Nor Hubert de Burg. De, earl, de eerste earl van Kent. De, de eerste graaf van Kent. Dus, zou ik maar zeggen. Een dertiende-eeuwse edelman. En nou komt het nog leuker. William Shakespeare, de bekende Engelse toneelschrijver natuurlijk, gaf die edelman een rol in zijn uh, koning... Uh, uh, even kijken, wat ik, gaf zijn rol in uh, zijn koning John. Zijn neef Danny Kinehan werd politicus. En gedurende zijn jeugd verhuisde hij als gevolg van zijn uh, vaders beroep... van land tot land. En uiteindelijk streek de familie neer in... Uh, even kijken, Bargy... Castle, uh, destijds een vervallen, uh, een vervallen kasteel. in het Ierse county Wexford. De Burg uh, ging uh, naar school in Engeland en na het Marlborough College. ging hij terug naar Ierland. om aan Trinity College in uh, Dublin. Frans, Engels en literatuur te gaan studeren. Nou, en hij uh, is dus ook nog eens artiest geworden. En heeft prachtige liedjes gemaakt. Waaronder Don't Pay the Ferryman. Dat was het je wat u als eerste hoorde. En uiteindelijk daarna natuurlijk zijn monsterhit. Lady in Red. Ja. Goed. Hey Dolly, we gaan naar het nieuws. Hoe vind je die? Ja, hoogste tijd. Ach, pak Vier minuutjes maar. Ik kan dat nou schelen, toch? Mij nee, niks. Nee, toch? Nou nee, ja, hij zal het moeten hangen die vier minuten. Nou, ik luister liever dan naar Christen Burke in ja. plaats van hangen. Ja, ja. ja. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, wat is er weer allemaal gebeurd mensen? Nou, afgelopen week trok politie Noord-Holland in samenwerking met het LIV... oftewel het Landelijk Informatiecentrum Voertuigencriminaliteit. En uh, die zijn samen met het Openbaar Ministerie... ruim 20 gemeenten en de Omgevingsdienst in haar gebied... meerdere meldingen na op zoek gegaan naar illegale activiteiten... Drugs, wapens en andere ondermijnende activiteiten. Wat leverde dit in Zandvoort op? Nou, in de gemeente Zandvoort werden op dinsdag 9 oktober... ruim 100 garages, garageboxen op de inhoud gecontroleerd. In één garagebox werden hennepgerelateerde goederen aangetroffen. En de recherche gaat hier verder onderzoek naar doen. De doel van deze actie is drieledig het opvegen... dus bijvoorbeeld aangetroffen drugs, uh, hennep en gerelateerde goederen en wapens... uit het circuit halen, informatie vergaren... en criminele activiteiten verstoren. Burgemeester Niek Meijer nam dinsdagochtend even polshoogte bij de actie... en hij zei desgevraagd dat hij veel waardering had voor deze aanpak... en uh, dat het in ieder geval een ieder helpt het verder inzichtbaar maken... van zaken die niet kloppen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 En ook over het letsel is niet veel duidelijk. Maar volgens een ooggetuige zou het slachtoffer brandwonden hebben opgelopen. Nou, dan opzienbarend nieuws, denk ik wel. Wat vandaag op Facebook verscheen. Uh, er gaan, gaat 65 miljoen euro geïnvesteerd worden in het circuit. En de infrastructuur voor het circuit van Zandvoort. Dat gaat. Dus helemaal verbouwd worden ingewijden melden dat Amsterdam en Zandvoort... gezamenlijk optrekken bij het opknappen van de faciliteiten om de Formule 1 binnen te halen. Met een investering van dus die 65 miljoen in het gebied rondom het circuit... moet de Formule 1 binnen afzienbare tijd naar Nederland komen. Het gerucht volgt op het verdwijnen van de DTM naar Assen waarna de circuitdirectie in Zandvoort beloofde... dat een ander internationaal evenement de opengevallen geluidsruimte zou innemen. De investeringen zijn niet voldoende om het hele circuit te vernieuwen... en daarom moet er ook privaat geld bij. Al met al lijkt nu 75 van de investeringen al gedekt te zijn... om het circuit van Prins Bernhard weer in een volledig Formule 1-waardige baan te veranderen. De geruchten komen van miljonair vastgoedontwikkelaar Erik de Vlieger. De Amsterdammer is behoorlijk goed ingevoerd in de vastgoedwereld... maar was ook de eerste die wist dat Red Bull Racing in 2019 met Honda-motoren zou gaan rijden. Daarnaast voorspelde hij ook op basis van informatie maanden vooraf al... dat Femke Halsema burgemeester van Amsterdam zou worden. De Vlieger weet gewoon dingen. Voor alle partijen zou het wel eens mee kunnen spelen... dat het circuit in handen is van een echte prins... zo laat de, de, de vlieger weten in zijn tweets. En hij meent dat de aandelijke titel ervoor zorgt... dat alle poppetjes mee willen werken. Nou ja, in ieder geval is het zo dat Charlie Whiting... onlangs al heeft gezegd dat hij de baan zelf geschikt acht voor een race. Dat betekent dat de faciliteiten rondom de baan aangepakt moeten worden. De gemeente Amsterdam liet onlangs weten... dat een stratencircuit in de hoofdstad er niet in zat... en dat ze liever zouden zien dat Zandvoort, oftewel Amsterdam Beach... zich gaat inzetten voor het prestigieuze race um, Gisterenmiddag Gistermiddag waren bijna duizend mensen op de Grote Markt in Haarlem... om hun steun te betuigen tijdens een manifestatie... voor de ondergedoken burgemeester Jos Wiene... Er waren sprekers uit de Tweede Kamer, minister van Binnenlandse Zaken... en Kasje Oorlogroen uit de haar medeleven. En als grote verrassing hield Winnen zelf ook een emotionele speech. De politie heeft overigens tijdens die manifestatie op de Grote Markt in Haarlem... een man met een hamer uit het publiek gehaald. De gegevens van de man zijn gecontroleerd door de politie... en ook moest de man de inhoud van zijn rugtas laten zien...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 De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en tot zuidwesten. En de temperatuur stijgt weer naar een warme 22 graden. Het kan maar niet op. Nou, dit was dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. See them in some Wow, wat mooi. Wat was dat? Dat was um, het nummer Strangers van de band Before You Exit. Oh. Ja. Zo. Ja. Yeah. Grappig, hè? Ja, leuk. Wow. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Nooit van gehoord. Nee? nee? Nee. Ja, ik wel eens. Ja, ja anders zou ik het ook niet... Uh... Nee, als eigenlijk het nee. heb ik niet gedraaid. Nee, nou, nee, nee. Nou, nou, ja, ja, okay. <laughs> Zo is dat ja. <laughs> Oké, okay, helemaal goed. Leuk, ja. gezellig liedje van de sidekick. En uh, wij gaan door met... Sorry hoor, was dit helemaal de bedoeling? Nee. Nee, oh. deze wel. Oké. Okay. Tip <laughs> of my tongue. Van de Tubes. Nee, dat was nog een Chris Andrews. Maar nou, die heeft wel genoeg gehoord vandaag. Hoppa! Swing! We meet again. Now I understand. If I look a surprise don't be alarmed. I've got you. Dus even bij los, hè? Daar kan je tenminste even op dansen. Dat is natuurlijk wel even lekker, natuurlijk, zo. Hey, dat swingde gewoon de pan uit. De tubes. En tip of my tongue. En dan dit erachter dan. Ja, hoor. Nou, dan kan je gelijk weer gaan zitten. Nou, dan sla je even je arm om de danspartner van net. Trek je haar richt tegen je aan. En dan zeg je, is het niet vreemd, schat? Ah. Oh, isn't it strange? Isn't life strange A turn of the page Can we like before Can we ask for more Each day passes by Our men will try. We hey, naar Barry Gibb geluisterd. Ha, ha, ha, ha. Nou, nou, nou, nou. Hij denkt, ik ga in de overtreffende trap, want ja. Barry kan, kan ik veel beter. Ja, <laughs> maar het blijft een fantastisch nummer, de Moody Blues. Of gewoon Moody Blues, moet je tegenwoordig zeggen. Vroeger was het de, maar nee, nu is het gewoon Moody Blues. En het nummer heet Isn't Life Strange. Ik zei, isn't it strange? Fout natuurlijk. Het is Isn't Life Strange. En dan heb je op, uh, op dat uh, prachtige Spotify heb je ook zo'n uh, lijst die heet Release Radar. En dan kom je dan dingen tegen. En dan vraag je je af, is het nou echt nieuw? Of is het gewoon opnieuw uitgebracht of uh, geremixed. Nou, dat heb ik ook een beetje met uh, de volgende plaat. In ieder geval, het is Neil Diamond. En het heet Sunflower. Is, uh, officieel uh, uitgekomen op 12 oktober 2018. En uh, in het kader van het 50-jarig artiestenjubileum van uh, deze meneer, van Neil Diamond dus. Dus uh, nou ja, ik ga ervan uit dat het een uh, nieuwe opname is. Een Sunflower. Lekker liedje gewoon. Zoals we die kennen van de heer Diamond. We gaan u meenemen naar het uh, NOS-journaal van 1 uur. En daarna natuurlijk de 5 de minuten van Dolly. 5 seconden. Joh, en een kort. Dus ik zou zeggen, tot zo! Oh, oh, oh, oh,